Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De meeste EU-lidstaten gaan zichzelf striktere begrotingsregels opleggen om een nieuwe schuldencrisis te voorkomen. Een pak daarover wordt getekend door 25 van de 27 EU-lidstaten. Alleen Groot-Brittannië en Tsjechië doen niet mee. Dat werd bekend op een eurotop in Brussel. De EU-landen spraken verder af dat het permanente noodfonds niet in de zomer van 2013 van start gaat, maar komende zomer al. De premier van België praat volgende week met de werkgevers en de werknemers. Aanleiding is de 24-uur-staking die vanavond werd beëindigd. Het openbaar vervoer lag plat, ziekenhuizen draaiden weekenddiensten en het vuilnis werd niet opgehaald. De Belgen protesteerden tegen de bezuinigingsplannen van de regering en tegen de hervorming van het pensioenstelsel... In Nederland wordt over twee jaar zeer waarschijnlijk een internationale nucleaire veiligheidstop gehouden. Amerika en Zuid-Korea hebben Nederland gevraagd gastland te zijn en de regering heeft ja gezegd. Tijdens de top wordt gepraat over het voorkomen van nucleair terrorisme en de smokkel van nucleair materiaal. Nederland mag doorgaan met het exporteren van vlees en zuivel naar Rusland. Vanmiddag hebben Nederlandse en Russische deskundigen over de export overlegd vanwege het Smallenbergvirus. virus Levende Nederlandse runderen worden vanwege het virus voorlopig niet toegelaten. Vijf grote woningbouwcorporaties gaan als dat nodig is Vestia helpen, de grootste woningcorporatie van Nederland, zegt de brancheorganisatie van woningbouwverenigingen EDES. De bezittingen van de Rotterdamse corporatie zijn door de lage rente veel minder waard. Vestia onderhandelt met banken over een lening van ruim 1 miljard euro. Het weer vannacht bijna overal droog en opklaringen. Verder in het hele land lichte tot matige vorst. Het KNMI waarschuwt voor lokale gladheid. Morgen steeds meer zon bij middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 een jaar gewoond en toen ben ik uh, op mijn achttiende op kamers gaan wonen in Amsterdam. Oké, okay, en welke school heb je gedaan in Zalt? Voor de basisschool? Uh, de, de basisschool was de Mariaschool mm. en uh, die heeft uh, geduurd tot mijn twaalfde en daarna ben ik op een middelbare school in Heemstede. Uh, oh, in Heemstede uh, ja, was je verder op school. Ja. Dat is wel ja. leuk.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 Want er zijn hier wel verstegers in Zandvoort. Ik kom ze regelmatig hier en daartegen. En de ene op de Aqua Robik, en de andere op het dansen. En de andere weer uh, bij de studies. Dus uh, dat is wel heel, heel leuk. Maar jij bent een van de weinigen die misschien uit Zandvoort weg verhuisd is van de familie, of zie ik dat verkeerd? Uh, nou, mijn, mijn oudste. Nee, eigenlijk zijn, ze alle, zijn de oudere zus of drie van mijn oudere zusters, die zijn ook uit Zandvoort weggegaan, maar die zijn weer teruggekomen. Oh. Dus de oudste zuster, die, die is getrouwd en die heeft in Amstelveen gewoond. De tweede zuster is ook getrouwd en die heeft in Amsterdam gewoond en daarna in Hoogkarspol. En die is uiteindelijk na veel omzwervingen ook weer in Zandvoort terechtgekomen, maar die, die is vorig jaar overleden. De derde zuster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 Ja, oké. Okay. Dus je hebt economie gestudeerd. En uh, ja, dan heb je daarmee ook werk gevonden? Hoe is dat verder gegaan? Uh, ik heb uh, werk gevonden. Ik, Tijdens mijn studie werkte ik als, uh, als werkstudent uh, achter de bar voor, een, voor iets van 3,5 jaar. En toen ik met mijn studie klaar was, toen, uh, toen was ik uh, aan het werk zoeken en toen ben ik bij een bedrijf terechtgekomen waar ik nu nog steeds werk. Dat is LA, de, uh, de Israëlische luchtvaartmaatschappij. Oké, okay. en, en uh, doe je iets met de economie? Uh? Ja, ik, ik ben daar begonnen op de, op de administratie. En eigenlijk als administratief medewerker toen ben ik uh, uh, zeg maar boekhouder geworden, want dat is ik, je neemt dan taken over. Ik heb de automatisering gedaan, inkoop heb ik gedaan en uh, ja, dat is eigenlijk wat ik nog steeds doe. Maar ik heb nu het voornaamste wat ik nu doe is de, is de boekhouding. Oké, okay. ja, dus je bent echt uh, heel snel daar al in uh, aan het werk gekomen. En uh, ja, hoe is het uh, je jeugd geweest hier in Zandvoort? Hoe heb je dat beleefd? Um, nou, ik heb... Uh, ja, Zandvoort was uh, wijd en uitgestrekt zoals ik dat dan uh, vond. Weet je, we hadden de duinen, we hadden het strand, uh, ik kon naar Noordwijk fietsen. En uh, ja, ik heb veel buiten rondgezworven als kind, denk ik. In de duinen en, en in de zomers op het strand natuurlijk. Uh, ik heb wel zeg maar, in mijn jeugd een paar keer uh, een ongeluk gehad dat ik in het ziekenhuis heb gelegen dus dat, dat, uh, ja, dat heeft toch wel invloed dat je dan maanden moet uh, revalideren dat je eigenlijk uh, uh, ja, ziek bent Eén uh, keer was ik drie maanden in het ziekenhuis hm. en dan, ja, dan ben je toch wel zes maanden zoek mee dat je weer zeg maar mee, mee kan komen maar dat was allemaal tot mijn zesde, zevende en daarna ja, doe je gewoon alles weer denk ik ja, ze maar, was heel jong, was je al ziek nou, één het, het keer was ik onder een bakfiets terechtgekomen. Ja. En ik, ik heb later teruggedacht: van nou, dan ben ik drie keer aan de dood ontsnapt. Want ik liep onder een bakfiets, er kwam bloed uit mijn oor, ik had een zware hersenschudding. Toen ben ik uh, uh, van zo'n hele grote ijzeren schommel. Dan was ik zo bang dat ik daarop zat. Toen spoor ik eraf en dat hele ijzeren ding kwam tegen mijn benen en mijn heup aan, denk Echt? ik. Ja. Dus die had ook mijn hoofd kunnen. Nou ja, daar moet ik niet eens aan denken.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 uh, ging je af en toe in het weekend is naar Zandvoort? Hoe is dat verder gegaan met jou? Nou, ik ben uh, de eerste twee maanden toen uh, kwam ik op kamers bij uh, mensen die een vakantiehuisje bij ons in de straat uh, huurden, Amsterdammers. En na die twee maanden ben ik in de studentenflat terechtgekomen. Maar de weekenden was ik eigenlijk de eerste paar jaar altijd thuis. Ik ging, toen ik bij die mevrouw nog woonde, toen ging ik om, uh, om vrijdagmiddag ging ik uit het college fietste ik naar Zandvoort. En maandagmorgen fietste ik naar Amsterdam. En dat waren, ja. ik denk van, oh dat is ver, maar dat was nog niet eens anderhalf uur geloof ik. Ja. Dus gewoon stevig doorfietsen. En uh, later met de trein. Want uh, die mevrouw die woonde zeg maar in Amsterdam West, dus dat is nog vlakbij. En toen ik op die studentenflet kwam, ging ik gewoon met de trein. En ben ik jaren, of de eerste, zeker de eerste twee jaar, toch elke weekend naar huis in de zomervakantie. Was ik ook het hele, de hele vakantie als ik thuis. Mm. En, en hadden jullie binding met uh, kerken, uh, katholiek of hervormd ofzo? Uh, nou, mijn ouders die kwamen uit een, uh, ja, toch wel traditioneel uh, uh, beleidend, uh, ja, katholiek gezin. Dus de kinderen op een katholieke school en mijn pa had ook uh, uh, Hagenveld uitgezocht als vervolgstudie. Het was een voormalig uh, een seminarie, maar het was opengesteld voor, uh, voor, voor een atheneum dat het ateneem werd. En toen,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 Dat was zo'n bijzondere ervaring om dan die, die, die tafel gedekt te zien. Want wij, ja. we gingen altijd nog, uh, we hadden dan een kerstontbijt. Oh, okay. En dat, ja, dat, gewoon, dat vond ik zo mooi. En het eet, uh, beetje heerlijk eten, vers witbrood, uh, roomboter. Het was, ja, het was heel indrukwekkend eigenlijk. Dus ja, dat dat is dan uh, de grootste indruk die ik van het katholieke geloof heb meegenomen. Denk ik, qua gevoelsmatig.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 Dan, wat me heel sterk, tenminste dat is het eigenlijk het enige wat ik, wat ik van mijn, mijn ouders dan, dat, uh, dat mijn pa die had op een gegeven moment, toen had ik bezorgdheid uit ik over de luchtvervuiling en over bevolking en waar gaat het met de wereld naartoe en, en dat hij toen zei van uh, het, het kan er allemaal slecht uitzien maar het is allemaal in de handen van God. Ja. En dat is het enige wat ik me herinner, wat hij getuigde van zijn geloof. Van, van, je hebt een hoop dingen van, over dit moet je doen, en dit moet, en dit zijn regels, en dit is dit. En, en dan, dan vertelt hij dus over regels. Maar dit was een getuigenis over God, dat ik, denk, dat ik dan dacht van, ja, hij is echt gelovig. Want hij vertelt van, dat hij, zich, dat hij, dat hij gerust is, of vertrouwen heeft, dat het niet zo vaart zal lopen. En dat... Ja. Dat, dat is wat, wat, me, wat ik me nu nog herinner na 40 jaar of ik weet niet of niet ik dat van hem hoorde. Ja, dus dat heb je zo meegekregen. En uh, ben je nu nog gelovig? Hoe sta je daar nu in? Nou, ik, um, ik was op de middelbare school en de middelbare school was dus een katholieke school, maar ja, daar werd eigenlijk uh, weinig echt uh, aandacht besteed aan geloof. Uh, we hadden wel godsdienstles en daar kwamen de, de Bijbelverhalen voorbij en thema's. Maar ik, ja, ik had geen geloof. Mee, uh, is, is mij meegegeven, zeg maar, dat ik echt dacht: van ja, God bestaat en God leeft en God uh, ziet naar ons om of God doet dingen. Van dat. En, en ik geloofde dat bij onze hele schoolgemeenschap eigenlijk heel weinig leefde. Dat er eigenlijk geen. Geloof was of levend geloof of echt geloof of geloof dat elke dag uh, dat je dat je dat, dat je leven bepaalt en ik ik beschouwde mezelf ook uh, als een, uh, een atheïst. Ik geloof in de, in de evolutie, Van, ja. daar geloofde ik in. Van ik geloofde niet in in in, in schepping of ja, ik geloofde in uh, evolutie. Dus ik was eigenlijk een atheïst. Ja, en ik heb mezelf wel eens de grootste genoemd. Hè. De grootste activist oh. En dat was tijdens je studententijd. Hoe oud was je toen? Zat je bij een studentenvereniging? Um, nou, of dat, dat was dus middelbare schooltijd. En oh, dus ja. het eerste jaar van de studententijd uh, leefde, uh, was ik zo, zeg maar. Ja. En ik was niet bij een studentenvereniging. En daar had ik ook, denk ik, geen tijd voor. Maar ik had wel vrije tijd, maar die, die bracht ik eigenlijk grotendeels door in de, in de kroeg. Ja, je werkt ik kon, in, een, in een café. Werken, ja, dat, dat is de, op een gegeven moment uh, ben ik uh, in een café gaan werken, want ik had uh, te weinig studiebeurs voor, uh, om in mijn levensonderhoud te gaan. Ja, ja. Dus, een dus wat Toen moest ik bijverdienen en toen uiteindelijk ben ik in een café gaan werken in Amsterdam. Maar in, de, in mijn vrije tijd uh, zat ik ja, veel in de vroeg. Ja, ja.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 toen uh, hielp ik hem af en toe. En toen, na een half jaar, toen kwam hij te overlijden. En toen ben ik er eigenlijk een beetje ingesprongen om, om zeg maar zolang de boel draaiende te houden. En toen opende ik s'ochtends dus dat bezinnes. Dat was mijn eerste baan. Ja, ja, <laughs> nee. niet helemaal, maar goed. En uh, toen, na een half jaar, uh, of toen, na een paar maanden kwam er een vervanger. Die, het, die dat weer overnam. En toen ben ik gewoon echt weer helemaal gaan zoeken. En toen, uh, toen ben ik bij El Al terechtgekomen. En dat zie ik. Dat was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 Het kantoor van El Al liep. Op dat moment kwam er iemand naar buiten toe. En die man die kende ik via uh, mijn, uh, dat was mijn toekomstige schoonfamilie. Dus hij kende, we kenden elkaar. En hij zag mij en zei van, hé, hey, uh, hoe gaat het met je? En uh, Luister, ik heb net iemand uh, ontslagen op, op de afdeling. En dat is een administratieve medewerker. En weet jij iemand die dat werk zou kunnen doen? <lacht> ja.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 Opnieuw veranderen, ook al is het salaris uh, zo goed. En toen dacht ik bij mezelf, en dat hoorde ik, en toen dacht ik bij mezelf: ja, administratieve medewerker. Ik, uh, ik heb een studie afgerond. Ja. Maar aan de andere kant, dit salaris is zo riant, of zo, zo goed, aanvangssalaris, dat was zelfs hoger dan het beginnende aanvangssalaris van een uh, academicus toen. Ja. Dus ik dacht: van: nou, ervaring opdoen en zo'n salaris van. Ja, dat was wel iets ja, voor jezelf. Dus, dus toen heb ik de man gebeld en toen heb ik gezegd van nou, uh, ik heb mijn zus gebeld in die wilde niet, maar ik wil het eigenlijk wel doen. Mooi. Ja. En uh, wat vind je ervan? Nou, hij zei, uh, oh, nou, dat is goed. Maar, en hij uh, overlegde met de directeur die er toen was en die zei van, die man is overqualified, weet je, of die, die heeft ja. de grote opleiding, die moet je niet doen, maar hij heeft gezegd van, uh, maar ik wil hem hebben. Hm? Dus toen uh, ben ik daar terecht gekomen. En dat ik was een dat goede start dus. Ja. The Geta Tub, Harbotam Legitim, Bajanito Tehem, Le Masmerod. The Geta Tub, Harbotam Legitim, Bajanito Tehem, Le Masmerod. The L'o Tub, Harbotam Legitim, Bajanito Tehem, Le Masmerod. The Geta Tub, Harbotam Legitim, ja. Arbotagam <laughs> leitim, bajanitote hem, <laughs> lemasmerot, <laughs> vejitatu. Arbotagam leitim, bajanitote hem, lemasmerot. Lo muisad, doe el doe gerem, el oil medu, onil jamad. Lo muisad, doe el doe gerem, el oil medu, onil jamad. Doisad, doe el Mama.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 deed alle, alle inkomsten en ik zeg maar de uitgaven de krediteurenadministratie. Ik heb de een tijd ook computers, weet je wel, de computerbeheer of je, de beslissing over te nemen heb ik, heb ik gedaan inkoop van, van alle kantoorartikelen en dat soort dingen. Dus je doet eigenlijk van allerlei, allerlei dingen heb ik gedaan. Ja, en je zei het straks van je toekomstige schoonfamilie, dat was die meneer? Uh, nou, het was zo van ik had een, uh, dus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 nou, zeker. zei ik: Oké, dan heb je het, okay, ja. want, uh, heeft iemand me hulp nodig, dan ga ik schilderen ga ik schilder in behouden. Ja. En dat was die familie, en uh, dus dat was een paar dagen helpen. En uh, toen daarna had uh, de dochter des huizes bijles nodig, wiskunde. Nou, dat heb ik ook ja, gedaan. Alles ja, zonder, zonder <laughs> geld, hè? Van de, van de doe je omdat het nodig is, omdat ja. het v, uh, vrienden zijn, omdat het mede gelovigen zijn. En toen heb ik ook een uh, ondernemingsplan voor de familie geschreven... ...omdat ze een, een, een, een bedrijfje wilden beginnen. Dus zo, uh, ja. dus zo ben ik ook bij dat bedrijf terechtgekomen. Want, ja. want die, die, die, die man die bij Alal Al werkte, die, die kwam ik toen tegen wat ik vertelde. Ja, van, ik was op zoek naar een baan. Ik liep van het arbeidsbureau naar het uitzendbureau. En de deur ging, die deur ging open, letterlijk en figuurlijk. Van. Ja. En zo ben ik bij dat bedrijf terechtgekomen. Mooi, ja, heel bijzonder allemaal.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 ik werd er niet gelukkiger van, ja. en, uh, maar ik verhuisde toen van die flat naar een flat in, uh, in, uh, in, in Amsterdam op in de kade. en die kamer was, het was net alsof ik vanuit een donker hol in, in het licht kwam, alsof, alsof het licht aan, aan ging in mijn leven, de kamer was, was, uh, was uh, helder of wit, hoe noem je dat en uh, er stond een, een, mooie, een mooi meubeltje in, een mooie kast, ik had een mooi stoel. En het was, ja, ik voelde me opeens alsof, alsof de andré deline of levenskracht, ik voelde me op en top. En uh, nou, dat, uh, ik had veel meer plezier in het leven. Maar ik, en ik werkte toen in een café en ik had zoveel plezier in mijn leven en zoveel blijdschap dat ik... Uh, ja, dat ik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 hoe kunnen deze mensen geholpen worden? En toen was ik zelf tot de conclusie gekomen. Er zijn eigenlijk twee dingen die belangrijk zijn in het leven om, om mensen te helpen die, die het niet goed hebben. Het is dat je veel liefde voor ze moet hebben. En dat je moet begrijpen wat er met ze aan de hand is. Dat je dat begrijpt en dat je vanuit daar ook kan helpen. Maar dat je dan ook omdat je het begrijpt heb je met ze te doen. Snap je? Van je weet het. En je ja. denkt van nou dat komt daardoor dus daarom vergeef ik ze of daarom verdraag ik het. Snap je? En, maar mijn conclusie was ook, de liefde is het belangrijkste. En ik was gefrustreerd, zeg maar, van, van, van wat kan er gedaan worden. En toen kwam er een, een bijbeltekst, een woord van, van God, kwam in mijn gedachten. En dat woord, de, dat luidde, uh, je zult de Heer en je God liefhebben uit heel je hart, uit heel je verstand, uit heel je kracht en uit heel je ziel. Of met heel je ziel en met heel je kracht. He, mooi, mooie ja. tekst. Had je die ooit uit je hoofd geleerd? Volgens mij niet, maar ik, en ik kwam weer te boven. Ja. En toen dacht ik van... En ik zat niet direct te zeggen van dat God het zegt, want eigenlijk in de Bijbel staat dat dat de Heer dat zegt, of uh, luister de Heer en is ons God, zo staat het letterlijk in de Bijbel. En dan ja. komt dit erachteraan. Maar deze tekst uh, kwam in mijn gedachten, dus ik dacht van nou, een krachtige oproep om lief te hebben van... Dat, daar, zit, dat, daar zit het in. Ja. Weet je? Dat, dat is belangrijk. Dus ik naar huis en ik had een oude bijbel van de middelbare school nog, ik zoek waar staat die tekst en ik kwam uiteindelijk uit, geloof ik, bij de bergreden, of in ieder geval daar waar Jezus dus deze tekst herhaalde. Ja. En ik las uh, deze tekst en ik dacht van nou, wat zegt hij nog meer? En toen uh, begon ik dat te lezen en erover na te denken en toen zag ik ook meteen van hey, deze wat hij zegt, deze opdrachten of deze raadgeving, die zijn Hartstikke goed om na te leven, want daarmee worden een hoop problemen voorkomen. Ja. Want ik werkte in dat café, ik zag twintig ruzies per maand, bij wijze van spreken, opkomen op niets. Weet je wel, om ja. weet ik veel wat. En als je, zoals Jezus zegt, over verdragen en over je andere wang toekeren en, en over geven. En ook bijvoorbeeld als je zegt van neemt iemand iets van je, van niet, weet je wel, euh, zorg dat hij gearresteerd wordt, in elkaar geslagen, van weet je wel, geef hem nog wat. Ja. En ik dacht van nou, dit werkt. Want daarmee, weet je, ga je frustraties tegen van mensen. Of weet je wel, van, van, van mensen denken van hé, wat is dit? Wat is ja. dit voor, voor aandacht ja. en zo. Hè? Een hele andere manier ja. van reageren natuurlijk ook. Ja. Ja. Dus en toen, toen dacht ik van nou, dit, ga ik, dit wil ik gaan doen. Want dit is, dit is goed. Dit is echt goede opdrachten. Dus eigenlijk uh, af, uh, heb ik accepteerde ik toen Jezus als, zeg maar, een leraar. Weet je wel, een leraar in het leven. Een wijze, een wijze leraar. En toen, uh, toen dacht ik van, nou... ik was een atheist en ik geloof in evolutie. Ja, ik dacht van, komt uit de evolutie. Mozes ook. En Jezus ook. En misschien komt er nog eentje. Of er moet nog eentje komen. Want, weet je wel, de wereld ja. ziet er zo slecht uit. Dus ik wachtte, het was eigenlijk uh, in verwachting daarop, maar... <laughs> dus, zoiets gebeurt niet, zoiets komt nee. niet, en... Uh, en toen uh, kwam, werd ik weer terug bepaald bij, bij wat Jezus had gezegd. En toen, dacht, en toen kwam ik echt tot de conclusie van: dat gaat niet, er hoeft niet nog iemand te komen, want dit is het gewoon. Het is, het is waardevol, het is goed. Het, als je zo leeft, dan, dan veranderen dingen. En de tweede conclusie die ik, uh, die ik trok, omdat Jezus sprak over God in de hemel. En over de Vader die hem had gestuurd. Dat hij het niet, zeg maar. ...ergens ja, had verzonnen of wat ook... ...dat het echt ergens vandaan kwam... ...toen ben ik eigenlijk echt in God gaan geloven... ...in God als de schepper... ...in God als degene die Jezus stuurde... In, en, ...en dan ga je de Bijbel lezen... ...en dan zie je van... ...nou, dat staat er, dus ik ging dat geloven... ...ik ging echt de Bijbel geloven... ...omdat ik Jezus' woord eerst... ...had aangenomen en ging geloven... ...dus het is eigenlijk daarmee begonnen... ...dat, dat, dat woord van... van, uh, van je, ...je moet lief hebben uit heel je hart... En dan terechtkomen bij degene tot door wie dat woord is gekomen. En dan die persoon heb ik, heb ik aangenomen en ook eigenlijk leren kennen. Ik heb hem echt leren kennen. Van dat hij dat, dat laat zien dat het waar is wat hij zegt. Hoe kan jij je Jezus leren kennen? Ja, je zegt ik leer inderdaad de, de Bijbel kennen. Hè? De, de, ik door de Bijbel leer je Jezus kennen. Ja. Door zo'n woord in je hart in je gedachten te krijgen. Ja. En hoe verder? Nou ja... Jullie, als je zeg, zeg maar zijn woorden leert kennen, dan, dan, dan zie je de wijsheid, dan zie je dat het goed is. Ik heb ervaren, en ik ervaar dat tot op vandaag. Als je die woorden gaat doen, dan gaan er geweldige dingen gebeuren. Dan gaat God, je laat, God gaat het bevestigen. God gaat je, weet je, je gaat dingen zien, je gaat dingen ervaren. En je gaat ook, uh, denk ik, God gaat je dan sturen, zeg maar. Maar waar het om gaat, is dat je dat je die, die, die persoon die deze woorden heeft gebracht in de wereld... Dat je, dat je die werkelijk kan leren kennen... omdat hij, als je gaat bidden... want dat is eigenlijk het, het gevolg van je, van je geloof dat hij er is... je gelooft dat het waar is... je gelooft dat hij in de hemel is... maar ook dat hij zegt dat we moeten bidden bijvoorbeeld... dat hij zegt van bid en je zal gegeven worden... weet je wel, dat is woorden die hij ook heeft gezegd... dus dat geloofde ik ook. Dus toen ben je gaan bidden? Of? Ja, toen ben ik gaan bidden... en, en dat ik toen, toen ging ik dingen ontvangen... Ja. Ik, ik kreeg dingen van God. God zorgde dat ik dingen die ik nodig had, dat ik die kreeg op het juiste moment. Dat ik dat dat dat, uh, je dat je ik. Mag... Zoals dat met dat werk, dat was dan weer. Dat was uiteindelijk. Opaar. Nou, ik, ik zag dat echt als de hand je ook van ook God. Want je bidt bid voor een baan. Ja. En je bidt van Heer help me werken. En dan precies wordt dat aangeboden. Dat is die ontmoeting. En dus, dat zie ik dan de hand van God in. Kan je nog zo'n voorbeeld geven dat je zoiets hebt meegemaakt? Dat je zegt dat je voor iets bad. Dat het ook gebeurt. Ja, ik, ik had een, een hele ja, vervelende periode van, van je gaat geloven, maar ik was nog zeg maar, op de helft. Zeg maar, van je, gaat, je denkt over de Bijbel na, je gaat het doen, maar dan ben je nog steeds niet vrij. Je bent nog steeds niet uh, los van bepaalde dingen, van, van, van, van de gewoontes van, van, je, van je oude leven. Want de Heer geeft je een nieuw leven. Dat, is, dat heb ik echt ervaren. En ik was toen zeg maar op de helft. En uh, ja, ik geloof dat het, dat het was. Ja, toen woonde ik al in die nieuwe woning en dan dacht je van al die blijdschap die je had, weet je wel, ik had verteld dat ik, uh, uh, dat zeg maar het licht aanging, dat ik me zo goed voelde, maar toen raakte ik verslaafd aan de gokmachine. Ah. En nou, en dan ja, daar word je eigenlijk ook weer depressief van, want dat is ook, dat is gewoon verschrikkelijk en ik kon me er zelf niet van, van bevrijden en ik, ik vond het verschrikkelijk van...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 ik bleef dus verslaafd en ik op één dag. Nee, en op één dag was ik niet meer verslaafd. Aan die God verslaafd? Ja, op één maar... een... dag. Ik, ik weet het niet. Op één dag was ik gestopt. Dus op één ja. dag. Alsof God een schakelaar omdraaide of hij, hij neemt de verslaving weg. En dat zie ik echt zo van, van de staat over Jezus. Van,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 Zeg maar, het, het aannemen van, van Jezus woorden. Uh, dat, ik, ja, dat ik tot hem ben gekomen. Hij, hij heeft me. Ja, dan, dan draagt hij ook op om te bidden en om te vertrouwen en om te geloven. En dan, dan, leer je, dan leer je God kennen. Want ja, op een gegeven moment dat je bidt en Hij verhoort dan, dan ga je hem meer en meer vertrouwen. En dan gaat hij je ook leiden. En uh, ik ben. Uh, uh, in, in zeg maar de eerste jaren was ik, kwam ik niet in een kerk. Toen ontmoette ik uh, dus die, die, die uh, Joodse man, vertelde ik. En die Joodse man die vertelde mij: van, Nou, ik heb een, uh, een gemeente in Amsterdam, waar ik heel vaak ben gekomen, van, van Gardanen toe. Want ik had gezegd: Van ja, ik kom uit een rooms-katholieke achtergrond, maar ik ben vol van, van Jezus, wat, je, wat hij heeft gezegd over, over de bergreden, praktische dingen. Maar ik kan er met niemand over praten, want niemand. Ja,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 Nou, dat, er, dat voelde ja. ik zo, oh, van, ja. van als je sprak van ja, uh, de Heer, ik heb de Heer aangenomen, ik heb Jezus leren kennen, ik was uh, in, uh, in, uh, in uh, ja, ik leefde een leven zonder God en ik ben echt tot geloof gekomen, tot bekering gekomen, ik, ik ben, weet je wel, ik heb, uh, ja, ik heb God leren kennen of ik heb de Heer ja. leren kennen, dus dat was echt heel bijzonder. Ja, dat je daar ook terug kwam. Ja, en... Dat is een, uh, een uh, Pinkstergemeente, gemeente, maar baptistische gemeenten uh, die hebben dat ook. Is dat je van als je echt Jezus hebt aangenomen, dan ga je met Hem leven en dan ga je Hem volgen. En ja, een van de dingen die, die daarbij horen, dat was, dat zie je dan ook uh, in het uh, nieuwe Testament bij die begin van degene die geloofden, die werden gedoopt. Ja. En dus, maar.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 Jouw zonde heeft gedragen aan het kruis. Daar moet je zeg maar mee identificeren. Dus dat je zeg maar, je oude mens ook met hem sterft. En dan kom je uit dat uit bad weer omhoog. Of uit de Jordaan. Of waar je ook gedoopt wordt. Of de zee in je zand wordt dat jullie dat doen. En dan... dan, dan, dan, dan uh, als het dan goed is, dan gaat God je helpen. En geeft je kracht om een nieuw leven te leven. En dat ja. is dus het nieuwe leven. Dat is de wedergeboorte.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 als je 20 jaar ja, geboren bent, ja. maar ook als je 20 jaar gegroeid bent, want sommige mensen die, die blijven baby's, dat staat ook in de Bijbel, die blijven baby's. Maar dat je dan daardoor, uh, nee wat ik zeggen wil, van het gaat erom van als je ziet dat God iets zegt en je weet dat het voor jou is, ga het alsjeblieft doen. Ja. Weet je? Of van breng het in de praktijk. Ook al verklaart iedereen je voor gek, ja. of overgeestelijk, dat hebben ze hem ook wel genoemd, of fanatiek, maar.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 om me er tegen te verzetten, dat, dat was ook niet eens, van, dat was niet van mezelf. Nee, ik dus ik kan niet zeggen wel. van, ja. van kijk eens van wat ik een superman ben, en ik zal je ook nog vertellen wat er gebeurde. Ik was tot geloof gekomen, en dan ben je helemaal, ja, helemaal gek van, de heer, je houdt zoveel van hem, en alles zoek je om de dingen te doen, weet je wel, die, die hij wil en zo, dus ik ging van bidstond naar bijbelstudie, naar samenkomst, naar bijeenkomst. En wij hadden uh, destijds... Ik had geen televisie, maar die stond op de afdeling. En daar keek ik nooit naar, want ik had er geen tijd voor. Het interesseerde me helemaal niet meer. En toen kwam ik bij mijn toekomstige schoonfamilie. En die keken televisie. En ik dacht, wat zijn dat? voor Dat is helemaal niet goed. Weet je wel. Dat is niet geestelijk, dat is niet dit, dat is niet dat. En dat is natuurlijk een gebod van... Dat zegt van uh, de wereld niet liefhebben en de dingen van de wereld. En het was een programma dat ik dacht van... Nou, dat is wereld, een werelds programma. Dat ging over. Nou, ik zal het nooit. Degene die mij een keer ontmoette, die kunnen, zal ik vertellen wat voor programma dat was. En, uh, maar wat gebeurde er? En daar, daarin kan je ook zien dat Gods woord helemaal waar is. Er staat: Wie bent gij dat gij oordeelt? En ik oordeelde hun. Hè? En ik zeg: dat, dat is fout. Want er staat: van gij die oordeelt, gij doet dezelfde dingen. En dan kan je zeggen: Maar jij, jij kijkt toch helemaal geen televisie? Ik kreeg geen televisie. Maar binnen een half jaar. Was ik televisie verslaafd. Ja. Ik had een paar jaar en zonder televisie, ik was, ik was met de Heer bezig. En omdat ik zo verkeerd bezig was, liet de Heer mij eigenlijk liet de Heer mij zien van dat, ik, dat ik zonder televisie kon omdat hij dat deed. Ja? Hij gaf mij het willen, hij gaf mij het werken. Ja. En, ik, en dus ik, ik, ik heb jaren geworsteld, dus ik ben eigenlijk zeg maar getuchtig, weet je wel. ik heb om mijn gehad.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 En dan kijk ik mee. Maar ik ben nu. Ik hoed me ervoor om dan weer. zeg maar, een soort kruistocht te beginnen. Van. van uh, jullie zijn Christen. En dan moet je dit. En dan moet je dat. Ja. En dan moet je dat. Zo werkt het niet. Dit kan voor God, iedereen iets heel anders ja. zijn, natuurlijk. Is God, dat ook niet? Nou, uh, ja, het is. Ieder is. Uh, die doet wat hij denkt. of gelooft dat goed is. En als, als hij veranderd moet worden, dan, dan is God het die het laat zien. Of een andere christen, maar dan in dat contact, want uh, dan, dan, dan werkt de geest zo, dat die andere christen begrijpt van, hé, hey, wat ik nu hoor, dat is niet omdat het heid, zeg maar, ik voel echt dat ik moet veranderen. Ik had een voorbeeld, was het trouwens zondag, toen was er iemand bij ons op bezoek, en die had een hobby, maar die veel te veel tijd aan besteedde, Zelfs in, in de kerkdienst was hij aan zijn hobby aan het denken. Ja? En toen sprak er iemand, uh, die was uh, een preek aan het geven, en die sprak aan van, over dingen die je moet stoppen. Van er zijn dingen die je stopt en je weet het. En hij hoorde gewoon, dat was niet die man. Dat was een boodschap van de Heer voor hem, hij voelde ja, dat. En, nou. en, en toen en toe, toe stopte hij ermee, van, van, dan, dan word je overtuigd en er en staat, God bewerkt, de Heer bewerkt het willen en het werken. En, en zo moeten we ook... Uh, uh, vragen van, uh, van je weet dat iets niet goed is van Heer, help me help me om het te veranderen en dat gaat goed te doen en, en als, je, als je denkt van ja, ik moet eigenlijk meer, meer met het geloof bezig zijn dan moet je zeggen, Heer, help me, ik, ik wil maar ik ben zwak want je, je bent als, als, als gewoon mens ben je zwak, je bent, je zit, zo zijn we geboren we zijn met zonde geboren en de enige die ons kan veranderen is de Heer en er is een prachtig gebed wat, wat ik heb gelezen als mensen dat bidden, dat God dat verhoort. Van Heer, als, u, als dit werkelijk waar is, wilt u het me laten zien? Wilt u, wilt u laten zien dat dit echt van u is? Of dat u, dat u werkelijk uh, van de mensen houdt en dat Jezus werkelijk voor mijn zonde is gestorven? Dan, dan verhoort God dat gebed, als je dat echt bidt. En dit, er is ook een, een woord van de Heer dat zegt van, Gij zult mij vinden als je me zoekt met heel je hart. Ja, dat is een hele mooie afsluitend uh, zin, zin, misschien, hè? dat als je op zoek bent naar God, dat je Hem ook uh, kan vinden. Zocht ja. en gij zult vinden. Dat ja, zit ook in uh, uitspraak. Hè? Ja. En vaak vinden mensen dat in de Bijbel of in de kerk. Maar God kan dus ook heel persoonlijk uh, ja, door een uh, woord uit Bijbel. de Bijbel, gewoon een bijbeltekst in jouw uh, gedachten spreken, zoals bij jou. Dat is toch wel heel mooi om te uh, begrijpen. Heel hartelijk bedankt voor dit ja. interview. Uh, uh, tot ziens. Oké, okay, het was uh, fijn en uh, nou, uh, alle Zandvoorters die kennen ken en niet ken, God zegent jullie. En God houdt van Zandwoord. En uh, ja, zijn liefde is, uh, is wonderlijk. Zijn liefde is wonderlijk. We komen aan het eind van het programma, het laatste uur. Waarin ex-Zandwoorders vertellen over hun ontmoeting met God. Dit programma is te beluisteren op zondag en maandagavond om 11 uur. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u ons mailen of bellen. Ons e-mailadres is info En ons telefoonnummer is 06 4023 Onze oude uitzendingen kunt u beluisteren via onze website www.gebedstandwoord.nl Ik herhaal www.gebedstandwoord.nl Maandag 6 en maandag 20 februari hebben we weer in de middag een healing service waarbij we bidden voor de zieken en voor mensen met andere problemen. Deze healing service vindt plaats in het restaurant Bino aan de Haltestraat 62B. Het is een pizzeria en wij mogen dat restaurant gebruiken daarvoor. Tussen 2 uur en half 5 zijn er aanwezig. En wilt u gebed of heeft u een probleem dan kunt u ons bellen voor een afspraak. Ons nummer is 06 4023 Ik herhaal voor een afspraak, belt u 06 40 23 66 73. Hartelijk welkom. Als Huis van Gebed Zandvoort organiseren wij op vrijdagavond 13 april een genezingsdienst. Samen met evangelist Jan Seilstra van de Levenstroom Industries. U bent op die vrijdagavond ook van harte welkom om te komen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in theatergebouw De Krocht. Tot slot wensen wij als huis van gebedstand voor het uw godszegen en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.